Jij ook een appelsap? Ja, lekker. Ja. lekker ja. Ja. Wat zingt ze nou toch? Ik kan er heel erg weinig van maken, moet ik eerlijk bekennen. Rihanna, don't stop the music. Ja, afgelopen week de Belhamels actieweek hier bij Omroep Fellow Ja, je kon leuke prijzen winnen. Onder andere de Carnaval CD van de Belhamels van dit seizoen. Een vleespakket van uh, de boeren Brulof in Belveld, de waarde van 15 euro. Oh. Twee kaarten voor de bonte ovend en uh, twee kaarten voor de jubileumactiviteit op 31 mei. Ja, Er werden drie vragen gesteld deze hele week. Uh, ja. Hoeveel jaar bestaat de carnavalsvereniging de Belhamels? Welke natte activiteiten er op 4 februari plaatsvindt? En de nieuwe prins van de Belhamels, wat is zijn naam? Nou, We hebben gigantisch veel reacties uh, gehad. Ja, dat is echt enorm deze week. Enorm. Niet normaal, veel mensen die die prijzen willen hebben. We hebben de grote eer dat we nu inderdaad drie prijzen mogen gaan bellen. Kijken of ze ook thuis zijn. Daar hebben we geen rekening mee gehouden. Nee, uh, moeten we dat, snel gaan dat, kijken voor anderen. We komen we zo natuurlijk achter. Tuurlijk. Het is wel jammer dat er maar drie mensen kunnen winnen eigenlijk. Hè? Ja. Och. Niet iedereen kan geluk hebben. Moet je wel luisteren ook. hè? Ja, natuurlijk. Monique vandaag. Goedemorgen met Dennis en Lodi van Omroep Venlo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Waarom zouden wij bellen? Eh uh, Geen idee. Geen Rijf, idee. Ja! Oh, kijk aan. geweldig! Maar dan moeten we wel even de antwoorden horen. <laughs> Voor de notaris. Ja, ja. uh, zeg het maar! Ja, hoeveel jaren bestaat, uh, bestaan de belhamels? Uh, 55 jaar. Helemaal goed. Uh, welke natte activiteit wordt er op 4 februari gehouden? Uh, het uh, duipen in de beek. Ja, alweer goed. Ja. En dan de nieuwe prins van de Belhamels. Uh, Ton Hempta. Ja. Yay! Hey. Nou geweldig zeg. Kijk eens aan. We hebben drie verschillende prijzen in de aanbieding en u bent de eerste die we gaan bellen. Dus ja. uh, u heeft nog de eer om te kiezen of een carnaval CD en een vleespakket. Wilt u kaarten voor de bonte avond of voor de jubileumactiviteit op 31 mei? Uh, doe maar die eerste. De eerste, de carnaval CD ja. en een vleespakket. Ja. Houdt u van vlees? Ja, lekker. Oké. Okay. Dan, dan komt dat helemaal aan op het goede adres waarschijnlijk. Ja. Nou, kijk eens ja. aan. Echte carnavalsvierder? Ja, helemaal. Helemaal? Ja, ja. Waar gaat u naartoe? Uh, wij zijn bij de kleintrappers in Tegelen. Ah, oké. Okay. Ja, dus u blijft ook met de carnavalsdagen zelf in de tegels uh, ja, rond, ja, ja, rond hangen. Ja, ja, ja. kijk eens aan. Nou, uh, van harte gefeliciteerd. Ja, uh, veel plezier met de prijzen. Ja, lukken. En uh, een uh, fijne vastelovend. Ja, hetzelfde. Oké. Okay. Okay. hoi Hoi, hoi. Dan gaan wij weer snel verder met de, de volgende winnaar bellen. Ja. En aan het ook, nummer uh... te zien gaan we naar Belfeld zelf toe. Ja, tuurlijk. Kijk, dat is wel jammer, die heeft iets minder keuze. Maar dan nog okay. gigantische prijzen. Met Hoeze. Goedemorgen met Lodi en Dennis van Omroep Venlo. Goedemorgen. Van Hoeze. Ja, dat klopt. Ja, waarom zouden wij bellen? Ik denk dat ik het antwoord goed heb. Ja, dat is helemaal goed. Drie antwoorden goed zelfs. Drie antwoorden ja, goed, ja. ja. Dankjewel. hele vervolde notaris, want die kijkt over onze schouder mee. Mm -hmm. uh, hoeveel jaar bestaat carnavalsvereniging De Belhamers? Vier keer jaar. En welke nata-activiteit vindt er op het 4 februari plaats? Depe. En wie is de prins van dit jaar? Frans Jim tot de eerste. Kijk eens, Heldig. helemaal goed. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, we hebben nog, want u bent de tweede die we bellen, iets minder keuze dan de eerste. Maar mm -hmm. wil u twee kaarten voor de bonte avond op 8 november of voor de jubileumactiviteit op 31 mei? Uh, doe maar de jubileumactiviteit. Uh, want de is gewoon wel altijd hier. Aha, kijk eens aan. Ja. Dan kunnen we daar uh, u heel erg blij mee. maken. Ja, zeker. zeker. Fantastisch. Dan ja, gaan we zorgen dat die prijs u kan opkomen. U gaat ook uh, carnaval vieren. Ja, we gaan zeker carnaval vieren. Het hoort erbij, ja. Ja, in Belveld ook? Ja. lief? In Belveld ook. In Belveld. Ja, ja, ja. ja. Echte Belveld ja. En dan blijven jullie je eigen dorpje trouwen. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Precies. Dat moet ook hè. Ja, ja. Nou, ik zou zeggen, hele fijne carnaval. Ja, en uh, veel plezier uh, tijdens uh, de jubileumavond. Ja, dat zou wel leuk. Oké. Okay. Heel Dankjewel. bedankt. dat wordt gestuurd? Ja, ze worden opgestuurd. Oké. Okay, Oké, okay, dan hebben we de volgende al aan de telefoon. Goeiedag. Goedemorgen, we hebben Bloemers. Goedemorgen, Dennis en Lodi van Omroep Venlo FM. We zijn eigenlijk op zoek naar Chantal Bloemers. Ehm, um, één momentje. Dank Kijk, Chantal wordt even gezocht. Chantal? Met de e zo. Zo. is de telefoon van de F. Volgens mij ja, wonen ze groot. Venlo. Echo, echo, echo. echo. Ja, echo. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat met duren. Chantal, ah. inderdaad, telefoon Omroep Fellow. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was een uh, Belhamels actieweek oh. deze week. Dat klopt. En toen dacht je, ik ga een e-mail sturen met de antwoorden op de vragen. Ja, dat klopt helemaal. Waren ze moeilijk te vragen? Nee, eigenlijk niet als belveldverzenden. Nou, waarom zouden we bellen deze ochtend? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Ah, natuurlijk weet u dat wel. Nou, We kom de op. Prijs gewonnen. Zou het? Nou, dan nog één keer voor de notaris. Even dan de antwoorden op de vragen. Ja. Uh, hoeveel jaar bestaan de belhamels? 55 jaar. Uh, welke natte activiteit vindt er op 4 februari plaats? Het dopbal. En de naam van de geweldige nieuwe prins van de belhamels? Dan ging dat kan. Af... Yeah! Yeah! Nou, geweldig! En wat heeft ze gewonnen, Lodi? Ze heeft gewonnen. Twee kaarten voor de Bonte Avond op zaterdag 8 november. Ja! Yeah! November? Yeah! Februari ja. toch? Nee, 8 november. 8 november. Ja, dat duurt nog even. Ik moet nog even ja, wachten. Ja, ja precies. Als, als er weer bijna nieuw, okay. nieuw Carnaval is, zeg maar. Ja. ja, ja. Bent u blij? Ja, heel zeker. Laat dan eens even horen. Yay. <laughs> Iets enthousiaster. Yay. Helemaal Wa waar goed. heeft u deze geweldige prijzen <laughs> bij gewonnen? Oké. Okay. Nee, waar heeft u deze geweldige prijzen bij gewonnen? Bij Staf en Keur ik goed. Nou, het is echt. Hoeveel, hoeveel jaren hebben we al die nieuwe naam? ja, een jaar of vijf, <laughs> <Okay. hè? laughs> nou, Ik, ik heur hem toch goed. Nou, van harte gefeliciteerd en Dankjewel. heel veel plezier en blijf ook luisteren, hè? Oké, okay, dat zelf ik, zeker. En Dag. een hele fijne carnaval. Dankjewel. Oké, okay, hoi hoi. Bye.